Nooit deze met het NOS-journaal. In het zuiden van Afghanistan, in een Afghaanse politieuniform, een NAVO-militair doodgeschoten. Welke nationaliteit het slachtoffer heeft, is niet bekendgemaakt. Het is de tiende keer in twee weken dat een NAVO-militair door een Afghaan in uniform is gedood. Sinds begin dit jaar zijn 40 NAVO-militairen omgekomen bij dergelijke incidenten. Dat zijn er meer dan in heel 2011. Door de aanvallen wordt getwijfeld aan de samenwerking tussen de NAVO en de Afghaanse politiemacht. De Afghanen nemen eind 2014 de veiligheidstaken over.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 No matter what I say, the voice he oh. made a hold you way. It's different now. In amore, sfidato il vento, un rato mai divisa il cuore stesso, pagato e riscommesso, dietro a questa. Volg I'm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 Van ZFM. ZFM. Tied away, paralyzed. It'll bring me down so far beneath.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 I can't make you see that I'm